uh, het is een, de, de zwarte dag hè, vandaag. Vanwege dat heel veel mensen op vakantie gaan vast komen te zitten. Maar tegelijkertijd is het ook de dag van vriendschap. Het is de dag van de vriendschap. No. Vriendschap is een droom. Een met een Wat een pessimist was ze toen al hè, Henk Westbroek? Vriendschap ja. is een droom. Ja, nou ja, een droom ook zo. Het, ja, nou, het is zo. leuk gevonden. Nou, goedemorgen, u bent ook weer aangescho aangeschoven voor dit radioprogramma. Ja, ik ben aangeschoven. Ik was onderweg wat Duitse auto's aan het tellen. Ik denk, zo, dat zijn er veel. Ja? In de straat stonden er al 26. 26 Duitse auto's. Ja. Hè? En wij banken zijn voor die Turken. Die ja. op lijf gaan. Het nou, zijn die Duitsers weer. weer. Ze rukken op. Ja. Maar Don't uh, mention the war. Ja. Maar, nee, maar, maar uh, we zijn toch wel blij dat we bij onze toerisme nog niet uh, op zijn gat ligt, hè? Nee. dat is het knapvol in het dorp. Ja, nou, dat is goed om te horen. Dat is voor z'n heel belangrijk. Want doem, doem. ja, wat gaat er weer gebeuren met die windmolens natuurlijk? Een hele morgen. Ja, precies. zien ze het weer afwachten. Een... Kijk eens zien we daar. Oké, okay, het hele team is compleet ja. op deze dag van blup, de blup vriendschap. Blup, en vandaag hoor ik ook op, uh, op het nieuws dat Errolhan... Al die beledigingen legt hij naast zich neer. Oh, dan is er toch niks aan de hand verder. Over Ebru Omar is het nog niet helemaal duidelijk... of hij hij ook naast zich neergelegd. Want ja, dat is toch wel heel vervelend irritant ja. vrouwtje. Dus dat is nog even afwachten. Maar het is een ja, goed teken. Dus misschien komt het allemaal goed? Ook die koeplegers laat hij misschien straks ook allemaal los. En uh, die Gulan, uh, bewegingen gulenbewegingen. Nou, ja, wat het is voor voor niets, dag van de vriendschap. Hè? Nee, ik geloof ook echt... Ook al als je als Turk hier in Nederland woont en je bent... Uh, tegen Erdogan, je gaat toch wel met zo'n turkse vlag lopen. Dan ben je, je voor lopen. die ander, hè? Of nee, dan ga je toch met zo'n vlag lopen, ja, hoor. Misschien wel. Ja. Dat je denkt, ik, ga, ik pak, ja, ik ga toch zo'n vlag kopen, voor de zekerheid. Dan word ik niet lastiggevallen. Dus, maar uh. nou goed, het is uh, Toebakleven Radio. Fijne toeslag staan. Eerst maar eens even een slag op de piano. Bang on the piano. I wonder Good morning. Ja, Jack McManus en Bang on the Piano. Hier in de zaterdagmorgen. Geef een klap op de piano. Hier in de zaterdagmorgen. En vanochtend nog even nieuws te kijken van gisteravond. En ja, ze heeft gisteren geaccepteerd natuurlijk. Don't oh nee. Sorry, druk op het verkeerde. laat ik me ook weer. Oh hier. I accept your nomination for president. Hillary Clinton heeft het geaccepteerd. Ze wil president worden. Of presidenten? Of is het dan presidenten? Is het dan... Oh, oh, was dat wel het, waar ze voor ging? Wat? Was dat waar ze voor ging? Ja, daar gaat ze voor. En dan krijg je dus: uh, hij wordt gentleman uh, Bill Clinton, de ex-president -ex van Amerika. Dat is Wat, wat wordt hij? Ja, hij wordt gentleman. The oh, first ja. gentleman wordt het er zo. The oh, first, first lady of the first gent. Ja, vorige ja, week oh. was er natuurlijk Donald Trump die zei: I humbly and gratefully accept. <laughs> ja, I humbly. Dit is echt helemaal niks voor hem. Ja, dat hij krijgt bijna zijn bek niet uit. Nee. <laughs> het mooie is wel dat Donald Trump zegt natuurlijk in zijn speech: onder andere, vorige week zei hij, hij dat. Alone can fix it. En Hillary Clinton had daar een heel mooi antwoord op, vond ik zelf. Don't believe anyone who says I alone can fix it. Americans don't say I alone can fix it. We say we'll fix it together. Het klinkt toch een beetje ja. sukkelig, een beetje lang. Praat even wat sneller, wat krachtiger. Ja, misschien dat ze een paar rustgevende pillen genomen. Ja, dat zou kunnen, maar ik vind het mooi. Het was een mooie one-liner die ze er tussendoor gooide. Ja, het is wel een beetje haar dingetje natuurlijk, een beetje die rust uitstraling. Ja. Dus rustig, oh, rustig te Rustig, nou ja, ze hebben ja, Bernie Sanders achter zich nu. Ze heeft bepaalde punten overgenomen voor hem. En ja, heel veel mensen staan nu weer achter haar. En het zou toch prettiger zijn als zij het wordt. Toch? Ja, ja. dat wel, maar... Ja. Ja, ja, ik, ben wel... Steeds, ik ben nog steeds, weet je... Er is uh, allemaal schandalen rondom die campagne van, uh, van Hillary. Yeah. Ja? Ik vind nog steeds, we moeten gewoon Bernie Sanders hebben, joh. Ja. ja, ja nou maar... ja, dat is een gepasseerd dat is, station, ben ik. Dat, ja, is dat, is... Echt de, dat is echt de enige yeah. waarvan ik een beetje zoiets heb van... Goh, dat is niet een volledige uh, idioot. Nee, hij zat er wel een beetje aan zielig. Hoopje zat hij erbij tijdens ja. de toespraak. ik van... Ja, ik ben verslagen. Ik, ja, ik vind het allemaal wel mooi. Gisteren heb ik weer een uh, gedeeld van zo'n documentaire van Zeitgeist zitten kijken. Van wie? Het is allemaal niks hoor. Uh, Zeitgeist, hoe wij uh, als... Dat is een soort conspiratie-theorie dat oh, wij, och, wij allemaal ja, gemanipuleerd okay, worden. Dat ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En ik Zijn heb allemaal... toch een beetje zo van... Hm, ja, maar het is allemaal uh, verhaal over... je de hulp hele... gebeten wordt, dat maakt allemaal nee, niet... Het zijn allemaal verhalen over hele kinten, dat, dat ze op het geld uit zijn... en je, joh, geef het, heb je toch genoeg geld? Het, ik bedoel, moet je nou wat meer geld doen? Ik bedoel, deze mensen gaan niet dit doen om het geld. Daar geloof ik helemaal niks nee, je van Nee, je bent bevlogen. Je bent Verschijn, bevlogen, ja. maar ga je er niet aan beginnen? Nou, ik zou niet ook echt... Achter, hoor, ik vind het uh, heel leuk al het geld, maar ik ga er niet aan beginnen, nee. Nee, hey, hey, al het geld, ik moet er niet aan denken, zeg. Afschuwelijk gewoon. Geld? Goed. Wat is geld? Ja, geld... Dus een ruilmiddel. Een ruilmiddel. Nou, oh, oh, daar doe ik niet aan. de oude okay. wet. Ja. Nou ja, uh, ja. Geven het geld moeten we uh, verlaten. Gegeven krijgen we een basisuitkering? Het, het, het bekende verhaal, wat we altijd afsteken natuurlijk. En die krijgen gewoon de basisbenodigdheden voor het leven. Daar moet je het mee doen. En helpen elkaar, zal ik zeggen, door het leven heen. Dat is het mooie. Dat is eigenlijk het mooie het van het leven. Elkaar helpen. Toch? Daar moeten we ja, naartoe? Dat is ook zo. Ja, ja, in plaats van het kapitalistische gelul allemaal. Goed, nou, er zijn nog aparte berichten die duur zijn opgevallen. Ik heb er wel eentje. Dat ja? het uh, blijkt. Ik, ik moet hem even grootmaken maken weer. Ja? Dat het zomercarnaval in Rotterdam. Die komt als honderdste traditie op de nationale inventaris. Immaterieel cultureel erfgoed in Nederland. Dus we hebben ook immaterieel cultureel erfgoed. I immaterieel, Ja, dat okay. is dus eigenlijk uh, een, een evenement. Oh ja. En uh, de Stichting Zomerkarten van Nederland heeft dus het laten zien... dat de traditie levend erfgoed is... van groot belang voor de culturele identiteit van, en sociale cohesie. En dat ze zich actief wil inzetten om dit kleurrijke erfgoed... door te geven aan de toekomst. Ja, het is altijd het laatste weekend van, uh, van juli... Maar de eerste editie vond wel plaats in augustus 1984. En ja, ik ben benieuwd wat er nu precies gaat gebeuren, of het allemaal doorgaat. Er zijn geen codig geel of wat gegeven. Immorele erfgoed. Nee, immaterieel. Immaterieel. Nee, dat, nee, dat is de gay pride, dat is immoreel. Ja, immoreel, ja. Nee. Ja. ja, goed, het is leuk bedacht. Het ja, dat, dat, dat heeft niks te maken met geld, maar het heeft te maken gewoon met... Uh, ja. Ja, dat, ja hoe, noem, hoe noem je dat eigenlijk? Hoe het vertaal? Immorele? Immateriële. Immaterieel? Dus yes. dat het gewoon niet tastbaar is. Niet tastbaar is. Je is, is dat dat zegt ook altijd: je moet ook, als je iemand jarig is, is. Niet van materiaal, moet iemand, gemaakt. Ja. Nee, als iemand jarig is, moet je hem ook iets immaterieels geven. Je moet hem een ervaring geven. Een in plaats ervaring. van een cadeau. Een ervaring. Beter voor het milieu. Oh. Ja, ja, ja, ja. Sommige ja. ervaringen kan je dan wel Beter weer kopen, dat ben, is wel ja, de zo. Ja, en, en sommige ervaringen uh, zijn ook ervaringen waar je bijvoorbeeld een uh, raceauto bij nodig hebt. Niet heel goed voor het milieu. Oh nee. Nee, nee, nee, de raceauto. Kijk, kijk uit, Max. Kijk uit. Ja, niet, niet voor andere dingen, maar gewoon voor je, voor je vader. Die schijnt losse handen te hebben. Dat is het grote verhaal van de afgelopen week wat me we bereikte. Dat is ook uitgebreid in de media. Dus die opa en die vader, dan gingen die allemaal even lekker. Goed, nou, straks meer wetenswaardigheden. Onder andere ook de Zandvoortse berichten, natuurlijk. Maar eerst even een moppie MUZIEK! Zitten er nog gitaar in de show? een je af te, zelf af te vragen? Nou, die zitten er natuurlijk in. Black Honey. All My Pride. En straks onder andere ook de Boxer Revelation. Goedemorgen, goeiemorgen. Dit is CFM. Toebak leeft. Het is een hele normale man. Het is een hele lieve man. Ja, het is echt een hele lieve man. Een hele goede morgen. Goeiemorgen. Hey, De... Ah. single van de Boxer Revelation. Big Ideas. Binnenkort doen ze Nederland aan. Ik zit even te kijken wanneer ze precies nou in Nederland spelen. Ik zal eens even kijken wat ik wist. Oh ja, hier in september. 4, uh, 27 september spelen ze in Paradiso. 28 september in Praat van, van Trooje. Praat van Trooje. En Den Haag en Nijmegen doen ze ook. nog gaan in door roosje op 29 september. Man, heel pakket. Dus een vast nog wel kaarten voor te vinden. Het is zweervol wat ze hebben uitgebracht dat het laatste album. En dit was Big Ideas. ze hebben een groot Groot ideeën voor de wereld. Zorg dat ooit ten uitvoering wordt gebracht. Geen idee. We kijken de wereld in en we lezen onder andere. Ik heb ook eens een magbericht. Ik las er vanochtend in de krant in Mel Me Malmö. is een, uh, een bikini-agent gesignaleerd. Ze is al eerder in. Uh, een opspraak geraakt, wilde ik zeggen. maar dat is negatief. Nee. Ze is al eerder in de media terechtgekomen omdat ze. ja alweer mooie dingen doet. Nu had ze onder andere een tasjesdief tegen de grond aangewerkt. Ah. Ze was samen met de vriendin, Was ze aan het uh, lekker aan het genieten van de zon. De gegeven moment kwam er een verkoper. El elke keer haar lastigvallen. Je zou denken: zo'n gespierde dame zou ik met rust laten. Maar toch die verkoper had haar op zand die dag zoiets van: fuck, ik ga hun gewoon wat verkopen. Dat lukte niet. En uiteindelijk even later merkte: ze hé, hey, ik mis mijn. Mist mijn portemonnee, what the fuck? Uit ah, toen zei deze bikiniagent: Ik ga erop uit, dat is hij volgens mij niet verkoper geweest. Dus dan hebben ze hem eh, tegen de grond aangewerkt. Afgeleverd bij de politie. En daar zijn beelden wat vinden op Twitter. En dat ziet er ook wel heel stoer uit: zo'n dame in een bikini. Met gespierde bovenarm, gespierde benen, die dan geboven op zijn jongen zit. Mm -hmm. Ik had ook zeker deze dame willen overvallen. <laughs> Lijkt me een heerlijke en ervaring. zou uh, ook tegen de grond gewerkt <laughs> willen worden. Oh man, werk mij maar met tegen ik de grond. Denk, oh. Ik denk dat er goedkopere manieren zijn om uh, dat te bereiken. Ja, ja dat, dat is waar. Ja, ja, ja, ja, okay. Fantasie is een groot ding natuurlijk. Ja, maar het is ook wel weer, Ja, dit, dan voel je gewoon echt een bikini, de kracht van zo'n vrouw. Pet op, wel een pet op? Nee, nee, nee, nee, als had hij het misschien ook weer niet gedaan natuurlijk. Ja, maar het zag er wel erg uh, interessant uit. Ja, ik zoiets van... Dat uh, spreekt, spreekt wel door de gebelding. Ja, je moet het even zeggen waar we het kunnen vinden en zet het even op onze site. Oké, okay, ik zal eens even kijken ik of ik daar een link de voor me vind. De droom van Wilco zetten we erbij. Ja, zoiets. <laughs> ja. Dus uh, de zaterdagmorgen, we kijken even naar onze jeugdafdeling. Vertel. Vertel, vertel, vertel. Ja, vertel, vertel. Uh, je bent jezelf al fanatiek aan het inlezen, zie ik. Ja, dus ik ben uh, heel hard aan het inlezen. Maar is je beter dan niet. Ik heb wel een, een, een, een leuke nieuwe start-up. Yeah? Um, dit is namelijk een bedrijf die heeft een speciale airbag ontwikkeld. Yeah? Voor ouderen. Um, die ze op hun heup kunnen plaatsen... dat op het moment dat ze omvallen... hun oh. heup niet breken. Oh. Okay. Kan een michelin pak voor ouderen. Ja. En oh, had echt een, een seconde voordat je op de grond valt. Dan... Nou, we moeten gewoon zorgen... dat ze een soort dojo-kamer hebben. Dus dat ze een hele dikke vloer hebben. Net als bij... Uh, ja, maar ja, ze vallen over het algemeen... Op, uh, buiten op de uh, straat. Ja. Mm. Dus ja, dan moeten we alle, alle stoeptegels gaan vervangen... door uh, van die rubbertegels. Oh, dat... Uh, ja, dat is... Waarom die, uh, niet... niet? Ja, waarom, niet? Ja, waarom ja. niet? Vandaag wel een stuk, uh, te lezen in de kletskant van Nederland... of de ouderen wel wel zo veilig zijn. En dan uh, hebben, uh, hebben ze alvast de combinatie ouderen en jongeren uh, bekeken. Ja, ik omdat... zeg afschaffen. Die, die jong... Nee, nee, hier stap ik even overheen. Jongeren... Vooral die zijn met een mobiel bezig en kunnen vrij snel reageren. Alleen de combinatie: ouderen en jongeren met mobieltjes. Jongeren die denken van dat kan nog wel even. En die zijn van alle dingen gelijk. En die ouderen worden dan onzeker. En dan gebeuren er ongelukken. Oh. Dus het lijkt wel of toch de jongeren ja. daar de, de boosdoeners in zijn. En daar hebben we ook een, een oplossing voor. Want ze hebben nu. Uh, je, je kent wel die, die, die stippeltjes uh, voor een uh, of voor blinden, of Voor een oversteekpad. Oh, die, voor die, blinden. Die. die, die... Ja? Oh, ja. Uh, die um, uh, waar je overheen kan lopen van... oh, hier zit een oversteekplaats, hier yeah. moet ik stoppen. Rr, rr, rr. Ja, nu hebben joh. ze uh, uh, een, een alternatief daarop bedacht. Yeah. Dezelfde stippeltjes, dus nog gewoon te gebruiken door het blinden. Yeah. Maar dan met uh, lampjes erin. En op het moment dat, die, dat het rood is, gloeien ze rood op. Yeah. En op het moment dat het groen is vloeien ze groen op. Oh, waardoor dit, dus als jij naar je smartphone kijkt... zie je opeens zo'n hele rode gloed onder je. En dan denk je, oh, moet moet Hey hopen. Kijk, ik vind hem hartstikke leuk. Ja, op zich is dat wel aardig. Dus dan nou, moeten er, uh, moet er gewoon op, op zonne-energie gaan natuurlijk. Hè? Want uh, is het is toch buiten. Alles moet op zonne-energie. Ja, vind ik ook. En het zou mooi zijn dat je mobieltje dan uitgaat... en dat je denkt, oh, nu kan ik lopen. Ja, dat zou ook handig zijn. Ja, ja zoiets. Dat je even op moet letten. Ja, nou, nou ik, ik, ik, zie, ik zou er niet raar van staan te kijken... als ze gaan zorgen dat in auto's... Dat uh, mobiel is automatisch uitgaan volgens mij. Waar zijn er al mee bezig? Ik heb zo yes, ja, ja. laatst. Het, het probleem is dan weer, want ze willen natuurlijk, als jij naast, ernaast zit. Dan moet je het wel kunnen doen. Ja. Ja, je gebruikt ook soms die telefoon als een soort tomtom -tom in de auto. Dat heb ik wel ja. gedaan. Ja, ja dat, dat is wel, wel handig. Soms, ja. Ja. Altijd. De bijrijder, ja. Hoop je? <laughs> jij bent geen bijrijder vaak? Nee, maar. Maar, die Hoe die gebruik tom -tom? je hem dan? Nou, net zoals een gewone Tomtom. -tom. Je stelt hem in, je zet hem neer en je gaat rijden. Ja, ik ja maar veel. ik merk gewoon soms, ik heb het wel eens gedaan. En toen. Uh, stopte die gewoon. Dus ik bleef maar rechtdoor rijden. En toen was ik op een gegeven moment bijna in Den Helder. En toen, ik ja, maar dat ligt maar gewoon aan jou. <laughs> ja, dat is een beetje <laughs> blond, hè? Ja. Ik hoorde niks meer. Dit zal wel recht uit moeten. Ja. Dit is een beetje weer die combinatie van ouderen en smartphones. Ja. Uh, uh, dat is hem. Ja. Oké, okay. nou. ik, ik nou, blijf En zo zijn we weer rond. Ja, straks de Stanford's berichten. Nou, het volgende muziekje. De nacht is weer voorbij. En dan is er niks leukers om daar een plaat over te laten horen. Jet Rebel. We zitten te wachten op een nieuw werk van hem. Wat, wat was hij vorig jaar? Populair. Jet Rebel dus. Tonight. het Ik weet niet. Uh, hij valt niet van twee kanten is. Dat is wel zo makkelijk ook. Gewoon, dan kom je kroeg binnen en denk je, nou ze even kijken of we lekker wijven zijn. Nee! Gaan we over op de man. Kan ook. Goed. Jack Rebel. En uh, afgelopen jaar is de documentaire volgens mij wel meerdere keren uitgezonden over het leven van Jack Rebel. Uh, oh, wat heet hij nou ook alweer? Ik denk dat zijn naam ook weer kwijt. Oh, ik vind het echt grappig persoonlijkheid, Gewoon, echt. Leidt onder zijn eigen succes. Vindt het soms ijzelijk moeilijk om het podium op te duwen. Om het podium uh, te gaan. Dan wordt hij gewoon geduwd. Wat zegt u? Wat? Mij, ja, wilt u wel maar, gewoon in de microfoon praten? Mij tien jaar lang maakt ze raar. Dan gaat ze nog steeds op afstand gaat ze allerlei dingen roepen. Ja, ik reageer gewoon. Neem die klaar. Ja, nee. ja, ja, dat met André Hazes. Die moeite had om het podium op te gaan. Maar dat was hem vast niet. André Hazes? Ja, Wie, Wie is dat? dat? Ja, ik en, met, een een is op. Het is uh, half negen. En om half negen altijd even. Wie is André Hazes? Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. We hebben er een, we hebben een aantal voor u klaarstaan. Ik zag onder andere dat er een zeehondje was aangespoeld. Met het nummertje 57 op zijn rug getatoeëerd. Het is dus een wat ouder zeehondje. Hij is aankomen zwemmen. en uh, Dat zijn vaak oude zeehondjes. Die hebben vaak wat rusten nodig. En het schijnt dat ze heel erg mak zijn dat je ze ook gewoon benaderen. Is dit een soort vorm van bingo of niet? Hoezo? Ja, dat is er steeds zeven zo. Vijf. Oh, 7 5. Ja, ja, en nu komt in uh, En volgende week komt er weer eentje Kijk maar eens even of je op hier op je kaart staat. Goed. Nou ja, verder is het goed voor het beestje gezorgd. Uh, ik vind dat het denk... is wel fijn. Er gebeurt helemaal niks. Eigenlijk. Hij ligt gewoon uit te rusten. En als ja. hij klaar is bij uitrusten, gaat hij weer verder. Blup, blup, blup, blup, blup. We kunnen hem niet hier houden, het is wel weer een toeristische trekpleister. Ja, dat is wel een goed idee inderdaad. Uh, nou goed, we zijn er nog meer uh, zo... Zold... Ja, de, de, de schelpenkar is klaar. Ik, hey. ja, ik reed er vanochtend langs. Ik, vorige week zag ik ze er nog mee bezig. Ja? En uh, ik reed vandaag over die randon en ik denk, hé, hey, die kar staat er. Ik moet wel zeggen, op de foto in de Zandvoortskrant uh, staan er twee leuke mensen bij. Helemaal in klederdracht. Oh, ja. Vond ik een beetje, beetje jammer dat die er vanochtend niet bij stonden beetje goed, saai ja maar uh, ja, hij is klaar hij, uh, er is uh, aardig lang aan gewerkt maar uh, ze hebben hem uh, helemaal weten te herstellen ja, dat hebben ze best snel gedaan want ik, kom, ik vond meestal maar een, een maand of zo ja zoiets ja maand zeg dag en nacht aan gewerkt we, ja, maar de ha we hadden nog de, de tip gegeven de gouden tip dat ze via marktplaats een schelp elkaar konden ja. kopen voor... Heel weinig. Ze willen het graag als vrijwilligerswerk heel duur maken, maar dat moeten zij. Hoezo is het heel duur geworden? Dat weten we helemaal niet. Heel veel tijd en inspanning Het zijn allemaal vrijwilligers die erin steken. Oh, man, het brengt het dichter bij elkaar. Zo simpels brengt de is Deze dag van de vriendschap, inderdaad. Goed. Oké, wat mensen ook bij elkaar gaan brengen. Morgen is het Zandvoortspiel Park opengetoverd tot een waar automuseum. Liefhebbers kunnen een hart ophalen aan de parades, het vrijrijden en de klassiekers. En uh, er zijn ook heel veel oude Morgans en Porsches. En de eigenaren die, uh, hey, die gaan dan een soort concours de doen. Een optocht van al het glimmende speelgoed en een vakkundige jury... beoordeelt ze en zal verschillende prijzen uitreiken. Je kan nog kaarten te kopen via www.nationaaloldtimerfestival.nl... of zondag aan de toegangspoort van het circuit. Dus ik hoop dat het weer een beetje mee zit. Ja, het zal wel heel prettig zijn. Vandaag lees ik ook een stukje over de bewoners van het Centrum Feesten voor Water. Overlast, de bewoners van de Schoolstraat, het Schoolplein en de Kanaalweg hebben stevige, stevige, stevige, ruip, na stevige regenbuien vaak last van het wateroverlast. Omdat namelijk het ligt veel lager. De nieuwe Louis-Davenstraat uh, is hier bijna gereed. Ik denk eens dat ze nog meer last krijgen. Het, het scheelt namelijk met Louis-Davenstraat maar liefst 70 centimeters. Ja, bijna. Dus dan blijft meer, alles daarheen komen. Dan blijft de er stroom er gewoon naar beneden. Dus daar heeft hij een brief over gestuurd. Uh, naar, uh, ja, en dat... Misschien dat, ja, de... hadden ze even in die straat een paar van die drainageputten neer moeten leggen. Ik weet niet of ze dat gedaan hebben. Er maar... ligt daar in de vlak naast een heel grote overloopput. Die zit daar precies onder het zwarte veld. Waar altijd de markt was en zo. Dat grote parkeerterrein. Yeah. Yeah. Ik ben er een keer in geweest. Hè. Dan gaan die dingen open. Dan heb je een trap naar beneden. Dan heb je echt een enorme ruimte met bedieningsspullen en zo. Dus er uh... een ah, daar? Ah, ah, hey, een trap naar beneden en alles. En toen, ja, wat tappen ze daar dan? Zeg maar? Water, een aan... Oké. Okay. Ja. Maar goed, dus jij zegt dat het wel goed geregeld is. Dat ja, voor mijn gevoel wel, maar weet je, als je inderdaad gewoon een goede afwatering hebt, maar er valt zoveel binnen, zo weinig zo minuten. Het moet allemaal in één put. Dat de, de, wordt lastig. De, dat is gewoon lastig. Ja. ja, dus dat is nog wel een. Ik kan me het is voor de mensen ook gewoon ook belangrijk. Voor jongens betegel niet alles in je tuin. Nee, Maak ook stukjes nee. met gewone nee, nee, nee, aarde en zo. Uh, hou een plantsoen en uh, zorg dat gewoon je water weg kan. Trek ja, eens een tegel uh, uit je tuin vandaan. Ja, en laat dat heb ik ook geprobeerd op mijn balkon en geeft een beetje rommel. Ja. Ja, maar, ah, ja, je kan uh, plantenbakken neerzetten. Kan, dat vangt allemaal water op. is gunstig. Ja, als iedereen er gewoon een water ook uit de zee van aan haalt en gewoon in zijn tuin laat staan, scheelt het ook om het water ook niet mag volgens mij. Moet echt iedereen in, op deze aannemen water eruit trekken. Ook, hè? Oh, is dat het? Nou goed, nog eens antwoord En die ere ja. heb ik. Heb jij? Ja, uh, was... de, de fotoserie uh, die de gemeente Sandvoort op de muren van het oude Dolfirama uh, heeft laten ophangen heeft een vervolg gekregen. De ondernemers van de Zemermin, Strandpaviljoen Strand 21 en Patrick Berg en Jaap, Jan Paap... Ja? hebben uh, um, in de samenwerking met de gemeente de blinde muren onderaan de trap van het Centerparks Hotel uh, naar de lange... Ja? Uh, Wat hebben ze erop gezet? Ja, ze hebben daar uh, nog twee levensgrote panelen op. Eentje met uh, een oude foto van, uh, uh, van een race je ziet er wel heel tof uit. En de andere ja, een oude foto van het strand. Dus, en is die onderaan de uit. trap van het Palace Hotel. Ja. Oh, gaaf. Oh. Dus uh, ik, uh, als ik het zo zie op de foto, ziet het er, uh, is het uh, echt een verbetering. Dus, uh... Nou, ik zou zeggen, zet hem even op onze website. Want wij hebben, ik heb hem zelf nog niet gezien. Dan een stukje we, geschiedenis terug Dan kunnen wij dat uh, delen met onze luisteraars. Ja. En met onszelf. Oké, okay. <laughs> dat is zover de Zandvoorts berichten. Volgende u veel meer Zandvoorts berichten. We hebben de tijd van een op muziek, dames en heren. Trek je dansschoenen maar aan. Dat kan ik zeggen, nou, wel, dat valt ook wel mee. The Field van Dead Mouse. Ja, helaas. Een dooie, dooie uh, muis. Ja. Doe zo. Ja. Dat je, je ja, in het zweet kon dansen op deze plaat, maar het is toch een record dead mouse. Wat, wat, wat ben je opeens modern? Ja, de field. Het lijkt dan dat ik modern ben, hè. Ik doe ontzettend de ontzettende beste moderne doen. En soms lukt het ook wel bij 50 50-plussers. Eerst was ik op een feest. Ja, eigenlijk vind je, pas jij nergens in, hè? Ik pas nergens tussen, eigenlijk. Ben ik ook. Dan gaan ze over, over muziek praten. Dan gaan ze al oh, die oude meuk uit de jaren tachtig. Oh, dat was ook een leuke plaat, en dat ook. En dan... dan ga ik weer goed bij de wc zitten met mijn mobieltje. Ga ik even wel snoeien aan de gitaar. Harry, luister om me even mm. weer op te laden en weer terug in de groep. En stiekem een beetje huilen. Ja. Maar dat mag niemand weten natuurlijk, hè? Nee. Dead mouse. Ja. Uh, yeah. oh, ja, grappig afgelopen week. Trek aan een dood paard, noem ik het ook wel. Af en toe proberen ze het toch weer, weet je, wel, weet je nog, die man, die Fred Teven? Uh, ook dat is gebeurd voor volk en vaderland. Oh, de bonnetjesaffaire. Weet je wel, één vandaag kijk ik bijna elke dag wel. En toen hadden ze Fred Teven uitgenodigd om te kijken waar hij ontspant. En hoe ontspant deze man? Door hard te lopen. Het is ook wel echt een haantje ook wel, hè, Fred Teven, En dan wil je altijd even stoen. Nou, ja, ik kan best acht kilometer lopen, maar, maar geen punt. Dus die... Uh... Die presentator of die uh, verslaggever mee naast hem. Hardlopen en dan proberen te interviewen. Dat klinkt van gemeten natuurlijk. Nee. hè? hardlopen met iemand te interviewen. Maar, ik maar goed, het heeft niet een haantje. Ik vind hem niet aantrekkelijk. Dus dan is het geen haantje. Echt wel een haantje ja Echt, ik wel Hij een wil groot ego. Hij heeft een groot ego. Oké, okay, dat wel, maar een haantje is mooi. En dan nog in zijn interview. <laughs> hoezo, lopen hoezo voort. zijn alle hanen mooi. Wacht even, voor, jongens, zullen we even de inhoud uh, doen? Nee, ja? Nee, ja? ik, ik wil even dit. Uh, het ja. gaat om de vorm. Oké, okay, gaat het oh, vorm Oh, het gaat om de vorm. Okay. En waarom zijn alle hanen zijn niet mooi? Ik zei dat het mooi om te imponeren voor een vrouwtje. Nee zo. hoor, je hebt ook vechten nee. aan, die ziet er niet uit ik zijn vaak helemaal gaaf gevreten. Ja, die moet je nog niet hebben. Oké, okay, sorry. Terug naar, goed, terug naar de inhoud, dames en heren. Het gebeurt wel eens dat er inhoud is. En ik probeer ook wel inhoud te, te, te, te brengen hier. Moet moe je nog... het stoppen? Ja. Oh, uh... In ieder geval, Fred Teven werd weer lastiggevallen door de vraag... Hoe zijn het met die bonnetjes nou? En nou, dan denk ik gewoon als verslaggever... Hou er nou zo over op... Het is al tien keer aan hem gevraagd. Hij zegt er niks over. Hij heeft zwijgplicht. Het was hij mag er voor volk een vaderland, zijn. Ja, geloof nou maar wel dat hij het beste voor ne met Nederland voor heeft. En dan nog zo'n verslaggever die dan echt drie, vier keer vraagt. Denk, hou eens op, man. Dat weet je zelf. Maak eens andere televisie, weet je wel. Maar ja, goed, dat kan me soms wel irriteren. Het is denk ik een dood paard. Laat die man gewoon. Met rust. Goed. Maar zelfs. dan komt de inhoud? Ja, dit was, de inhoud. Oh, dat was ja. de inhoud. Nu weer de vorm, jongens. Hoe is okay, met de vorm? De vorm? Ja, ik ja. heb wel vorm hoor. Ja. Het, uh, het schijnt dat de twee topstukken m. die uh, <laughs> werden gestolen uit het Scheringaai Museum ja? zijn stuk. Uh, zijn stuk, zijn terug. Ja, zijn stuk, oké. Okay. <laughs> het, was, het was een topstuk. Ja. Maar ze zijn terug. Het gaat om de doeken van Dali en uh, de Olympica. Die in 2009 uit het museum in Spanbroek werden gestolen. Ja. En uh, het was in 2009, dat is lang geleden. Het politieonderzoek leverde toen niks op. Maar de kunstdetective Arthur Brandt heeft het doek uiteindelijk kunnen terughalen. En acht maanden geleden kwam hij al in contact met een Nederlander van de Italiaanse komaf. En deze man wierp zich op als tussenpersoon voor een bende die de stuk in bezit had. En wel wilde retourneren. Dus ik ben benieuwd of ze daarvoor hebben laten betalen. Dat weet ik ook niet. Ja, ik, heb, nee, ik heb het ook zitten lezen ja. in de kletskant. Ja, heel stukken over hoe je dat aangepakt heeft. Ja, de dus de, de misdaadgroep had dus de stukken dus via via in de handen gekregen. Je wist niet dat ze van roof of waren. En uh, volgens, uh, volgens die... Uh, Detective? Ja. Zijn de ja. werken sinds de diefste wel tien keer van eigenaar gewisseld? Iedereen wilde zijn handen er die waarschijnlijk niet aan branden. En Brand heeft de politie buiten het contact met de tussenpersoon gehouden. om te voorkomen dat de doek alsnog vernietigd zouden worden. En uh, hij kreeg dus twee weken geleden de De Dali terug. En afgelopen week volgde de De Lempica. En ze zijn alsnog in verbluffend goede staat. Ze zijn overgedragen aan een speciale kunstafdeling van Scotland Yard. voor verder onderzoek. Nou, over handjes ja. gesproken. Brand is ook echt een haan. Je kunt ja? het zien in de wereld nee. Over de Hitlerkunst. Waar hij zo bevlogen mee was. En denk ik: van nou voor mij hoeft het niet, de Hitlerkunst. Dat hoeft helemaal niet meer op een, tent, op een tentoonstelling te, te verschijnen. Smelt het in godstam om. Maar goed, nu hoor ik dat hij met dit soort werken bezig is. Dat vind ik dan wel weer goed. Ja, en het is... schijnt volgens hem maar 5% boven water te komen weer. Van okay. de gestolen kunst. En die Hitlerkunst. Kijk, die is niet van Hitler. Maar zo al die kunstwerken die dus uh, allemaal uh, in beslag genomen zijn. Ja, maar het is en, vaak... Dit was gemaakt uh, gemaakt van, van, van voor Hitler, zeg maar. over zijn eer. En met, met zijn gedachte glorie. goed erachter. Oh, ja. Goed. ja, ja deze Brands, weg, Arthur Brand Arthur Brandt, goed bezig. En, uh, nou ja, we zullen binnenkort uh, doeken. Ik geloof dat Madonna nogal gek is van de ene van Dali, geloof ik. Die is nog gek van dat werk Die van Madonna? Dali. Ja, de oh. Madonna. Niet de... Ja, onze muzikant. Uh, muzikant M oh, ja, okay, Die is gek die. van dat werk, geloof ik. Oh. Goed, dus deze Arthur Brandt... Ah, ja. Precies, die heeft een goed werk verricht. Oh. Straks nog meer uh, berichten. Oh, ja! Het muziek! <laughs> dus kijk, ik ben even helemaal het pad kwijt. wat ik naar nou een gozer gaan draaien. Oh, blossoms. I leave white door open for me. Get away. Dead leaves upon the grass. I walk myself. Queen to 70 dreams. We walk like a paper seam, But when it breaks don't cry. I'll always hold some place for you. I'm over you. Get under me the last time, don't say it's the last time, call me up, you got me choking up. Je gedateerde muziek, zo klinkt het. Maar ik vind het toch wel weer grappig als je een paar keer gedraaid... de Blossoms, Charms, was een vorige plaat. Het was ook een grootste hier in Nederland. Dit was Getaway. had er weg, man? Kwart voor negen ben uit het uh, reisachtige Zandvoort. Het is even goed, wel lekker om hier even rond te lopen. Kom deze kant op. achter. er is altijd wel weer wat te doen. Maar kijk straks er even nog even of er nog echte uh, activiteiten zijn. Een of andere weekend, weet je wel. Uh. En uh, natuurlijk zijn er weer heel veel verhalen... rond uh, uh, Jos Verstappen met zijn vader... Hoe weet je ook aan de Verstappen? Ik ben. Uh, nou, je hebt Max en uh, Jos, maar ik weet niet hoe die vader van uh, de opa van Max heeft. Die heeft een ijssalon en uh, die, uh, die hebben ruzie gekregen over de carrière van uh, Max Verstappen. En uh, dus, nou ja, op een gegeven moment bleek dus Jos uh, zijn vader in elkaar geslagen te hebben. Of ieder geval geprobeerd, had wat plekken op zijn gezicht en zo. Toen wilde hij die aangifte doen bij de politie. En toen heeft hij, heeft hij ook de media opgezocht om te vertellen dat Jos de stap gewoon... zijn zoon heeft gewoon losse handen en die kan soms zijn handen niet thuis. En die, die is echt een uh, ja, heet gebakerd mannetje gewoon. Nou, de volgende dag zegt hij, nee hoor, het is allemaal een broodje aan ons, niks van waar. En de dag daarna zegt hij, nou ja, er is wel iets gebeurd. ik van, ja, voor zo'n man die gewoon niet weet wat hij wil. Daar zou ik ook heel agressief van worden. Ja, dus dan ja. kan ik ook denken, man, wat wil je nou? Wil je dit of wil je dat? Nou, dan, nou goed, dat is dus je kind, hè? Dus dat is het moeilijk gewoon. Ja, nou ja, goed, om dan aangifte te doen voor je eigen kind... dan begin je ook wel weer te twijfelen natuurlijk. Maar goed, ik hoop niet dat, ik hoop niet dat Max je leidt natuurlijk. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Moeten we moeten ook wel weer uh, flink kunnen rijden straks natuurlijk, hè? Ja. Je moet nu morgen weer? Ja. Hop. Hoe laat? Ik, ik heb oh. geen idee. Je hebt geen idee. Nee, he? je ik heb geen. Je idee. Kijkt helemaal Ja, Kijk, ik, denk, ik bedoel. Ik, deze sappige details vind ik alweer leuk. Maar zodra het echt op sport aankomt, dan haak ik af. Hoewel oh, ik begrijp het. Je dat bent volgt. ook echt zo'n. Zo jij kijkt zeker ook naar, hoe heet dat? RTL Boulevard, zag nog? Jij hebt gisteravond toch gekeken altijd, RTL late night. Altijd het laatste hete nieuws wil ik daar horen. Nee, ik weet wat het Olympische Spelen volgende week gaat beginnen. In Rio. En uh, heel veel de mensen... Genaro. Iedereen heeft zoiets van, ah, moet het nou daar gebeuren? Maar de mensen die daar op straat worden geïnterviewd, die zeggen wel vaak... Ja joh, we kunnen wat centjes verdienen nu. En uh, er ook heel veel plannen die ze hadden gemaakt. Zoals uh, allerlei dingen schoonmaken is niet helemaal gelukt. Nee, de, de, de schijnt er wel kamers uh, getoond hè, hoe ze eruit zagen. Ja, Dat is wel we heel erg. Er zijn daar vet veel van die sloppenwijken. Ja. En die staan allemaal niet als je Google Maps of dat soort dingen opent. Zijn die, staan die er niet op. Ja. Want ja, daar kunnen niet van die autootjes doorheen... en, uh, en dat soort dingen. Ja. Dus, Een soort vasthelas, uh, uh, zoals in uh, ja, die, Brazilië. Die, ja. ja. En um, hoe weet het, vervolgens... nu hebben ze dus die, um, die... die sloppenwijken in kaart gebracht... zodat ja. de ondernemers daar ook geld kunnen gaan verdienen... omdat mensen de weg daar kunnen vinden. Maar ja... Er zijn ja. mensen die hebben zoiets van... ja, goed idee, weet je wel. Dan ja. kunnen die arme mensen er ook gewoon uh, van mee profiteren. Ja. Aan de andere kant... Die wijken zijn niet zo heel veilig. Nee, oh, okay. beter van niet. Het schijnt wel dat er veel meer politiemensen op straat zijn. Sowieso in Rio. En daar, door mensen die daar zelf wonen voelen zich ook veiliger. Oh, dus dat is wel okay. weer positief. Alleen ja, straks na de Olympische Spelen Ander. trekken die allemaal wel weer terug. Hè? Ja, en dan maar... is het geld weer een beetje op. anders daar wordt hij niet meer in geïnvesteerd. En dan uh, is het weer op de... Maar de vraag is, kijk, zij voelen zich veiliger. Maar zijn wij daar dan ook veilig? Ja, ja, ik denk dat ze wel alles, alles eraan proberen te doen. Om ja, het, zij, zijn uit, zij zijn uit beeld. Ik bedoel, nu, nu, nu is de aandacht in de Broverij naar de toeristen. En niet naar hun, dus zij zijn veiliger. Ja, dus er is genoeg geld te halen. Ja, ik, ik, ik geloof... Hé, hey, het heeft hier een mooie ketting, ik ga er even achteraan hoor. Ja, ik wou net zeggen. Dat nou, soort ik, dingen. Ik geef ze van het voordeel van de twijfel. Ik denk dat ze het wel goed geregeld hebben. En ze kunnen daar goed feesten, dus ik geloof, de organiseren ze wel goed. Goed, andere wetenswaardigheden? Ja, de DHL is met een nieuwe, uh, nieuwe service bezig. In samenwerking met BMW. Dat je um, je pakketje gewoon achterin de auto kan laten bezorgen. Uh, ze hebben een speciaal slot op de auto uh, geplaatst. Yeah. Zodat je je achterbak. Yeah. Um, uh, dat die eenmalig met een app geopend kan worden. Wat? Yeah. En dan kan de, de pakketbezorger kan gewoon. Uh, ja, die ziet dan. Oh, daar staat die auto. Oké, okay, nou klik, achterklep open, pakketje erin, achterklep dicht. En dan is, is gewoon je pakketje bezorgd. En dan heb je niet meer dat gesurf van uh, dat je thuis moet zijn... of dat, dat, dat weer de, de receptioniste bij je werk weer uh, omkomt in de pakketten. het dat gebeurt tijdens het rijden op de snelweg zo? Van ja, uh, dan ja. gaat die open, ja. Uh, het is een beetje zo'n Dat zelf... dan mikken? Het <laughs> is een beetje zo'n soort systeem... als wat ze gebruiken om straaljagers te trekken. Bij James Bond. Ja, oké. Okay. <laughs> Goed. Heerlijk, hoe, onze hoe fantasie je, gaat hier met ons op doen. Hoe, hoe Hoe komen ze op het idee om zeg maar, tijdens het rijden... Dan, of tij, nou, niet tijdens, <laughs> maar in je auto een pakketje neer te leggen. Nou ah, ja, ja. De, ze zijn natuurlijk op zoek naar alternatief. Ze zijn, hebben ook al... Dit is uh, gewoon reclame. Dit een, is ook. Uh, um, um, ja? een speciale briefbus voor pakketjes. Want ja, de brief die wordt steeds minder verstuurd. Dat is natuurlijk een beetje gedateerd. Ja, ja, ja. Um, maar pakketjes wordt ah, juist schindloos. door internet... Wordt gewoon veel meer gebruikt. Dus moeten we een alternatief hebben. Zodat het gewoon net zoals dat de brievenbrief. Uh, je hoeft ook niet thuis te zijn om je, om je posten te nee, ontvangen. Nee, nee, dat is waar. Nou goed, dan vraag ik wel af. Kan het ook voor op de fiets? Dat ik zeg maar. Een gegeven moment kom ik bij de supermarkt. Dan denk ik. Hey, Hé, ligt een pakketje achter mijn fiets. Ja, maar dat is weer een beetje is, uh, een jatgevoelig. Oh, jatgevoelig, een jatgevoelig, ja. Nou. ja. Heel nou, Het is leuk bedacht. Maar en uh, je krijgt straks gewoon net zo'n klep... als wat je ook uh, in de wasmachine dus niet hebt. Dan kan je nog was toevoegen. God, ja, dat vind ik God. ook zo handig. Oh, oh, zo handig. Ik moet er ook een hebben. Ja, en dan dan, dan, dan, dan, ruik, dan, dan ruik je later die was. Dan denk je... Nee, hij is nog niet helemaal schoon. Nee, klopt. Je, je aan het einde heb je op de bij gestopt. Ja, je hebt ja. Het, ja, tijdens de centrifugestand <laughs> <de centrifugiestand laughs> heb je toegevoegd. Ja. Oh, ja, dus hey, dat krijg je weer... dan op een huis ook. Ook zo'n vakje. Ja. Weet je, dan kan je een ja, groot... Ja. Te... ja, fuck. Ja, ja, fuck, ja, fuck. Niet elk huis is daarvoor... Uh... What the fuck, man? Nee, ja, ja, precies. Jij ja, ja, ja, ja, kan tot, dat tot niet zo, in jouw huis. Tot zover de berichten. Ik ah. raak nu even af, dames en heren. Ik draai even een uh, muziekje. Oh ja, doe ah. maar weer Laxin. zo. Doe maar weer is zo. een beetje uit Harlem. En ze hebben het over Paradise. Everything is stone. I remember how it used to flow. Ashes on my lips makes me wonder how it used to glow. Dat kan je ook verwachten in de zaterdagmorgen. Niet alleen maar hits nog eens hits. Laksim, moet je het volgens mij uitspreken. Het is namelijk een uh, groothandel in schone, uh, schoonheidsspecialisten. Een groothandel schoonheidsspecialisten. Nou nee, ja, goed. Nee, als je verder kijkt, is het een bed uit Haarlem. En uh, hebben ze onder andere een prijs gewonnen, geloof ik, het Zeer stellend bij Radio 3. Ja, dat ah, dan was Dan moeten afgelopen... die haast wel op 5 mei pop uh, komen volgend jaar. Bevrijdingspop. Dan... Waren ze er al misschien? Dat, oh, dat zou ik kunnen. Zou je even nee. terug moeten kijken. Maar goed, uh, ze komen uit... Het is er namelijk ook de hindoeistische godin van licht, rijkdom en geluk. En ah. tevens van schoonheid. Nou, kijk. Ik zal, eens, kijken. zal we eens even een fotootje bij deze band zoeken. Misschien zijn het wel echt hele mooie mensen bij elkaar. Oké. Okay. Maar goed, het loopt tegen een uur guide hier draai jou. Ik heb nog een berichtje, want als je een beetje in de buurt van België woont, het Belgische ministerie van Volksgezondheid zoekt twaalf jonge detectives die in eigen streek controleren of de tabaks- en alcoholwetgeving voor minderjarigen wordt nageleefd. En het schijnt dus, er staat ook echt in dat de, dat de detectives undercover moeten werken. Onder de 26 moeten ze zijn en een bachelor diploma en een rijbewijs te hebben. Dus dat is wel heel grappig. Want dan, ga je, dan moet je een beetje jong uitzien. En dan, uh, en dan mag jij daar gaan checken of het allemaal wel klopt. Oh, Alcohol leuk, detectives. Zeg. En dan mag je die mensen gaan aanspreken. Nou, ik vind het uh, ja. wat een geweldig idee, zeg. Toch? Controle, controle. Ja, het wordt alleen maar erg, joh. Ja, het wordt echt alleen maar erg. Ja, ja. We zullen het zien, de toekomst waar het eindigt. Marcus? Ja, een vrouw in uh, uh, in uh, derby yeah? in uh, Amerika, die... Uh, ja, was overleden helaas. Uh, diabetes ja? en uh, longontsteking. Maar de vrouw woog 160 kilo. 160? En ja de 77-jarige vrouw uh, die, ja, moest wilde graag gecremeerd worden. <laughs> oh jee. En ja, ze had een omvang uh, van... De, de kist was 83 centimeter breed. Ja? En uh, het limiet van, de, van het crematorium waar ze graag gecremeerd wilden worden was 70 centimeter. Maar ze pasten er niet in gewoon. Ze pasten er gewoon niet in. En uh, ja. wat is de oplossing geweest? Nou, uiteindelijk hebben ze 20 kilometer verderop een, uh, uh, een crematorium gevonden die ja, wel bereid was om het te doen. En uh, die, had, uh, die had wel genoeg ruimte. Oké, okay, ze hebben het uh, midden gezaagd en toen pasten ze wel. Ja. Had ook gekund. Ze nou ja, ja, waarschijn... hadden gewoon een iets hogere kist moeten maken of zo. O of een beetje bijwerken uh, ja. dat ze toch in die kist pasten. Maakt toch niet uit. Ja, ja ik weet niet. Er zijn allerlei oplossingen, maar ik wil niet te veel over nadenken. La, laten, we, laten we het enigszins menselijk houden. Ja, wat, wat Het leuke is wel, dat kan ik jullie wel vertellen. Ja? Ik, ik ben dus ooit in, in Dublin geweest, ergens bij een oude kerk. En dan had je dus mummies beneden, die waren gemumificeerd. En dat je Long John, maar die was zo lang. Die past ook niet in de kist. Dus die benen die lagen zo onder zijn oksel. Want die hadden ze gewoon losgemaakt. <coughs> dat hadden ze bij haar ook kunnen doen. Wat een goed idee. Ja, toch? Ja, ja maar dan moet je. Ja, ja, laat we... ja, ja, maar. Uh, ja, het is wat plastisch. <laughs> het is wat plastisch. Nou dat ja, mag het mag niet zeker, anders. Ja. Ja. Straks onder andere nog hebben we 21 Pilots en Hidens. Uh, en ik valt mij op dat die op heel veel ons niet gedraaid wordt. Dat is namelijk ongelovig. Ik heb bijna zo het gevoel dat, dat Radissons er niet aandurven. Omdat je ongelovige, weet je wel, het is momenteel een hoop te doen over het geloof. Ja, ze hebben een andere plaat ervoor geschoven, dus die drijven straks even. Maar eerst hier de Avalanche. En het ja, is een wat maf plaatje in de zaterdagmorgen, maar ik vind hem toch wel weer grappig. Because I am. the Winkel, Jacket, Ball, Sling, Gro, Bronx is only Jangle. Snap, be a golf of something, that's what my pops do. That's what my pops win. See my percentages are pinning to the planet. Knock it out the ballpark, Frankie. I should not tie this time to a metal love, let the wings spread. Did always come back, baby? Come back, shit like black, baby. Een ander soort het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.